9 uur. Door Altmergens met het NOS-journaal. Het plan om onderscheid te maken tussen HBO- en MBO-opgeleide verpleegkundigen gaat niet door. Het wetsvoorstel van minister Bruins veroorzaakte afgelopen zomer veel onrust onder de beroepsgroep. Bruins wilde de functie van regieverpleegkundige introduceren. Veel mensen zouden voor die functie extra scholing moeten volgen en dreigden daarom de zorg te verlaten. Vanwege de onrust werd oud-CER-voorzitter Renoy Kan gevraagd om te kijken of het draagvlak was voor de wet. Dat bleek er niet te zijn. Nederland stapt naar het Europees Hof van Justitie... om het pulsvisverbod aan te vechten. Volgens Nederland zijn bij de invoering daarvan EU-regels overtreden. Pulsvissen mocht niet meer na protest van kleine vissers en natuurorganisaties. Maar volgens Nederland mag het alleen worden verboden... op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies. En daarin stond juist dat het vissen met elektrische schokjes... beter is voor het zeeleven dan oudere methodes. Nederland heeft de meest concurrerende economie van Europa. Op de ranglijst van het Wereldeconomisch Forum zijn we naar plaats 4 geklommen. Nederland is nu dus traditioneel goed scorende landen als Duitsland en Zwitserland voorbij. Het komt onder meer doordat het de afgelopen jaren makkelijker is geworden om een bedrijf te beginnen. Wereldwijd gezien scoort Singapore het beste en neemt daarmee de toppositie over van de Verenigde Staten.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 Het weer bewolkt en nog droog. Later buien. Als eerste in Brabant en Limburg. Het kunnen overal zware buien worden met kans op onweer en veel regen. Het waait flink en het wordt zo'n 14 graden. Morgen eerst buien en later op de dag droog en wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam is er nog zo'n 10 minuten vertraging tussen Bayern en Hilversum Noord...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 Morgenstand voort woensdag 9 oktober, 207 dagen tot de Formule 1 en hier is het 7 over 9 bij ZFM. En in de studio nog steeds Nicolette. Ja, ja. ik zit hier nog steeds gezellig tegenover je op de stoel. Ja, heel goed ja. En daar zijn we heel blij mee. En Lady Mamlet net gedraaid, ja, moeilijk klopt. hè, dat heb je gezongen. Het, ja, ik heb die afgelopen zomer op de Sandpoorts Feestweek gezongen en mensen, wat is dat een enorm moeilijk nummer om te zingen. Ja. ja, en je zei net al, en je was ook heel laat aan het meezingen. die hoge toon die heb ik ook gehaald. Ja, heb jij die uh, gehaald? Nee, ja, ik jij? Hem, ja, ik heb hem sowieso. Ja, met uh, hele goede oefeningen heb ik die, uh, die noot wel gehaald. Ja. ja, en je vertelt dat je helemaal niks hoort op je monitor. Nee, ja, oh, dat was nog wat op de uitvoering. Dat, uh, ik moest met een monitor zingen en met een backing track. En ik hoorde het eigenlijk allebei niet. Dus ik heb het hele nummer staan zingen... zonder dat ik eigenlijk enig idee had wat ik aan het doen was. Ja, en je, Was het het enige nummer? Had je, kon je inzingen om het zo te zeggen? Uh, of moest je meteen schoon... Ik hup? moest gewoon in één keer zo het podium op... en uh, gaan met die banaan, oh zoals ze dat noemen. Oh jeetje. Ja. Ja. Nou, ja. Goed. Ja. We praten ja. graag zo verder met je. Um, ik draai nu de, de zomerhit van, uh, van Frankrijk, Claudio... Ik weet begonnen niet wat uit moet spreken. Maar ja, is... Ik kan het niet voorzeggen, want ik kan de naam nu niet zien. Ik luister veel naar FM, een Franse zender. En uh, daar komt die de hele zomer lang. Het heet Pluo. Kapitein!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 Capitaine, mon capitaine, on a besoin de pour nous guider Moi j'écrirai des points pour leur montrer qu'on ne peut pas donner Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut le temps d'un instant se lever Pour donner de la lumière, je ne ferai pas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 Ja, Claudio Capeo Pluo, hier bij ZFM 9. Oh nee, 12 over 9 is het inmiddels. En Nicolette is nog steeds bij ons. Ik zit er nog steeds. En ja, wat vond je hiervan? Dit had je nog niet gehoord, hè? Ja, nee, ja, ik kende het nog helemaal niet. Maar ik, ik vond het echt superlekker klinken. Ja, is een, is een leuk, leuk nummer. Leuk, ja, nou ja, dus ik ga hem thuis en... uh, nog een keertje aanzetten. De zomerhit van, uh, van dit jaar in Frankrijk. Um, naast acteren, uh, zingen, uh, heb je een andere passie. Dat is yoga. Dat is yoga, ja. Ja, ja. Vertel... Waar, waar komt dat vandaan? Waar dat vandaan? Daar ben je heel komt? actief mee. Hè? Dat ik, zit ook helemaal uh, in je systeem. Dat zit, ja, nou ja, ik doe het ook weer niet elke dag. Hè. Dat is ook een beetje overdreven. Je vertelde maar... dat je om zes uur opstaat om oefeningen te doen? soms. Ja, mijn ademhalingsoefeningen. Uh, een aantal weken geleden ben ik bij de cursus Art of Breathing geweest. En dat heeft dan ook wel weer allemaal te maken met yoga. En nou ja, daarvoor sta ik dan soms toch wel om half zes in de ochtend op om mijn uh, oefeningetjes te doen. En dat moet om half zes. Ja, nou ja, ik moet soms werken om ja. half acht. Dus dat, en om het dan nog te doen als je thuis komt van je werk... dan heb je er eigenlijk geen zin meer in. Dan respect, wil je gewoon respect, zitten. Dat, ik, dat zou ik echt <laughs> niet Ik vond het vanochtend al zo erg. En ik ben al geen ochtendmens. ik Wel een ochtendprogramma, maar wij waren hier om half acht. Maar ja. ik was dus, we waren er eerder, kwart over zeven. Nou, kun je nagaan. Ja, joh. Ja, maar over de ademhalen gesproken... ik ga de draaien met Almost heel Bye. bij ZFM, 17 over 9 en uh, ja, waarin het eerste uur al Iggy Pop, 79 jaar dus de mannen zijn ook al ver over de 70 gaan we door met een Française die ook al die leeftijd heeft de tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur Vous connaissez mon jeu par cœur Alors défendez-vous, sans tricher. Je vous le promets, j'ai gagné Tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet À présent, ce ne sera plus vous mais toi Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi Je vais t'assurer un enfer de griffé de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidons de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort, oui. oui regie Bardot uit de jaren 60, toen de liedjes nog maar anderhalve minuut duurden. Moi, je joue, ik doe maar wat, volgens mij. Doe, doe je maar wat? Betekent dat betekent dat toch? Ja, ja. ik speel. Ja, ja, ik doe maar wat. Ja, ja. gaat helemaal goed. Zo meteen, uh, of eigenlijk hierna, nu meteen, draaien we La Vie Roos. Oh oui. Van jou. Wat betekent het liedje voor jou? Oeh, ja, het, het gaat natuurlijk een beetje over ja, de liefde... dat je helemaal in, in de wolken bent van hoe verliefd je bent op die persoon. Nou ja, ik, voor mij is er dan geen andere persoon... maar gewoon het, het gevoel van dat nummer is zo mooi. Dat moet gewoon gezongen worden. En dan denk je niet aan de Christian's versie waarschijnlijk? Nee. Nee, hè? Nee, ik denk wel echt aan de Edith Piaf-versie. Uh, en de versie die wij gaan horen van jou, met wie je die opgenomen? Met uh, Jasper Zwank. Oké, okay. gaan we hem horen. Des jeux qui font basse à en rire qui se perd sous sa bouche, voilà le pot soir retouche dans le j'en portiens. Sa place des nuits des chagrés de ses faces Heureux, heureux en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle Nicolette gewoon. En ze is hier in de studio. Ja, je ja. kijkt van... Oh, ik vind het helemaal niet leuk om mezelf te horen. Nee, ik vind dat altijd heel erg. Ja? <laughs> ja. Nou, ik vond het erg mooi om te horen. Nou, fijn. Ja, um, we gaan iets totaal anders weer doen. Wel Nederlands, maar gewoon nieuwe Marco Borsato.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 was de nieuwe Marco Posato samen met Snelle en John Eubanks. En ondertussen kreeg ik hier Franse les... want het gaat over het uitspreken... van de volgende uh, artiest. Dat is Gérard Lenormand. <laughs> Lenormand, oui. Geen Norman. En nee. La Ballade. La Ballade du di... Jean Gereux. Dat bedoel ik. Ah, oui. Notre vieille terre est une étoile... toi aussi...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 S'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux.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 Ja, nu is het nu half tien. En om half tien hebben we altijd de rubriek jazz is niet eng. Nou, jazz How is ook helemaal niet eng. Nee, maar heel veel mensen denken altijd 1, 2, 3, 4 en we beginnen allemaal een ander liedje. <laughs> <Maar Okay. dat laughs> nee. Wij, wij op 6 hebben op 6WM een jazzprogramma vanaf zaterdag. Nee, vanaf 1 januari ook op zaterdag, maar nu elke zondag van 10 tot 12. En je uh, vindt het leuk om op door de week ook gewoon om half tien een toegankelijke jazzplet te draaien. En ja, we draaien nu uh, Patricia Kaas. Oei, oei. Dat is een beetje Frans Tomaars, vanochtend. Patricia Je hebt haar live gezien. <laughs> ik heb haar live gezien een aantal jaar geleden. Supergoed. Ja, ja. Nou, dat is bijzonder. Ik heb haar ook gezien, maar dat is echt al heel, erg lang geleden. En het ja, zij heeft een programma gedaan met nummers van Edith Piaf. Echt helemaal in een nieuw jasje. Je herkende het echt gewoon bijna niet meer. Nee, nou, en dit is dus echt gewoon jazz. Mademoiselle Chant de Blues. En mevrouw zingt de blues. Mm -hmm. Hier bij ZFM waar het half tien geweest is. En Nicolette Knapper nog steeds in de studio. Ik zit er nog steeds. Heel klaar. De blues. Mm -hmm. Dat is moeilijk hè? Dat is heel moeilijk. Ja, ja ik probeer het ook wel eens. Maar um, ik hou dan denk ik toch liever bij het Franse chanson. <laughs> in ieder geval op zich kan ik het wel, maar je moet me niet improvisatie laten zingen, want dan gaat het echt de mist in. Dan zullen we dat niet doen? Nee, doe we niet. Maar we hebben ook gehoord hoe goed het gaat als je gewoon. Ja, precies, dan blijven we maar dan maar gewoon bij houden, toch? <laughs> Het is 10 hier bij ZFM. en wij gaan door met een met een nieuwe generatie Navi Frans Attis C'est Dumas Davis L'amour c'est comme ça Tiens goed Alors j'écoute goed detail. Alleen goed Et le temps passe Alleen goed detail. Alleen goed detail. Alleen goed detail. Alleen goed detail. Alleen goed Les larmes de crocodile, en fond herbie en coq. Donne-moi de tien nouvelles, si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime, ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute, tu me restes dan passen, on s'afflige du supplice, puis on se lasse. M'aime au fond de cette spirale. Ze fan, les chrysanthèmes. Ze fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du maïs TV. C'est effet! je goed du Miles davis Ik luister naar Miles davis en dan komt het allemaal goed, zingt hij. Ja kent Nee, maar ja. ik ken dan ook weer niet alles. Dat, nee, natuurlijk dat, uh, niet. Dat, dat verwachten is... mensen dan altijd, hè? Van, oh, jij ja, bent van dus de, de Franse oh, liedjes. Dus... Oh, ja, dus ik ken je alles. Maar ja, dat, zo gaat het in het normale leven natuurlijk ook niet. Want als ik alles moet kennen, dan barst mijn hoofd ook gewoon uit elkaar. Ja, en je zit natuurlijk ook in een heel specifiek genre. Ja, er zijn niet heel veel mensen die natuurlijk echt het, het Franse chanson ook kennen... Uh -huh. Dan zit zich echt aan te krijgen van wat zing jij? Nou, het Franse chanson, Franse chanson, ja, echt waar, het Franse lied. Oh. Oké, okay, kan dat dan? Ja, dat kan. Maar vinden mensen dat mooi dan? Nou ja, blijkbaar wel, want anders zou ik het niet zingen. Nee. En dat is echt iets totaal anders dan Levenslied, hè? Uh, in ja. Heel anders. Maar het chanson, waar komt het dus vandaan? Op die manier? Oeh, dat stel je echt een hele goede vraag. Uh, ja, ik, ik denk ook wel dat het voor iedereen ook wel anders is. hoor Het, het, nou ja, het Franse waar ik natuurlijk naar luister, is echt gewoon het oude Franse. Chanson, Edith Piaf, Jacques Jacques Brel. En dan als je naar het Nederlands gaat kijken, kom je dan weer uit bij Drampje rampjes en en Elisabeth Licht. Die komen ook nog langs. Nou kijk, altijd mooi. Mm -hmm. Dus ja, het is voor iedereen wel verschillend. Maar voor mij is wel echt dat echt de Franse muziek. Ja, en je vertelde net al, terwijl we de pleitjes dat het best moeilijk is. Het Want? is uh, super moeilijk. Niet iedereen staat er natuurlijk voor open om dat op het podium neer te zetten. Omdat het natuurlijk, het is niet van het nu. Uh, op zich wordt er nog wel Frans de Chanson gedraaid. Ja, Ellen Damme is natuurlijk. Ja, Ellen en Damme. En daar word je ook mee vergeleken. Ja, ja, ja, dat is echt het mooiste compliment die je ooit kan krijgen. Dat je op Ellen en Damme lijkt of op Piaf lijkt. Maar ja. iedereen kent Ellen Damme dan nu, nu natuurlijk veel beter. Ja, maar daardoor is er wel veel aandacht voor. Heb je gemerkt ja. dat je daardoor misschien meer aandacht krijgt? Uh, een beetje, er komen wel meer optredens binnen. Dus dat is sowieso altijd goed. Maar of het daardoor komt omdat ik op Ellen en Damme lijk, dat weet ik niet. Wel heel mooi. Ja, maar compliment. er is meer aandacht voor het Franse chanson misschien. Ja, er wordt natuurlijk wel weer meer aandacht aan besteed de laatste tijd. Dus dat ja. is sowieso heel erg mooi. Ja. En in de wereld waardoor Charles Aznavour komt daar geregeld langs. Oh ja, maar dat komt omdat Matthijs van Nieuwkerk <laughs> natuurlijk enorm fan is van Charles ja, nou, Aznavour. Charles Aznavour komt straks ook nog langs. Eerst gaan wij de allernieuwste Simply Red draaien. Die bestaan ook nog steeds. Die treden nog steeds op. En die hebben gewoon een plaat gemaakt die net als vroeger klinkt. Nou, kijk... A victim of circumstance Out on my own I need to relax and Make a new start Cause you're Simply Red hier bij ZFM, waar het bijna kwart voor tien is en Nicolette nog steeds in de studio. Nog steeds. En speciaal voor jou, Nicolette, ja. gaan we zo meteen. Charles hem draaien. Wat betekent dat liedje voor je? Nou ja, gewoon een Aznavour betekent überhaupt gewoon heel veel voor mij, omdat hij de eerste is die ik in Parijs heb mogen zien optreden in de Olympia. En dat was gewoon, ja, dat, dat is voor mij gewoon het Franse chanson. Nou, hartstikke mooi. En dat gaan we nu gewoon horen, hier bij ZFM. Je maakt me heel blij. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon mari en ce temps-là Accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mille, C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine Et toi qui posais nu, là. Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous ne mangeions Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux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 voren hier bij ZFM waren het bijna 10 voor 10 voor 10. Is het 10 voor 9? Ja, het alweer, tien voor tien voor tien. gaat zo snel, Walter. Ja, naar uh, voren eindigde altijd hiermee. Hij eindigde altijd met dit nummer, Labo hem, en dan had hij altijd een witte zakdoek vast. Ja, en die gooide die. dan op het allerlaatste moment het publiek in en die kon dan iemand vangen en dan ging hij daarna dansende af. Oh, Wat prachtig. Ja, en dan, dan hij uh, dan nog terug? Ja. Uh, meestal eigenlijk niet. Geen hij, bleef dan, uh, hij, bleef, hij bleef gewoon echt altijd af. Oké. Okay. Dus dat, maar dat, ja, dat is gewoon fantastisch. Ik, ik heb het met Miles Davis gehad. Dat hij uh, zijn hand opstak. Ja? Wegliep. En de band speelde gewoon door. En hij speelde tien minuten door. En toen was het was afgelopen. Ja. Gewoon helemaal niets. Geen afscheid, niks. Ja. Nee. Heel ja. bijzonder. Ja, hey, um, het is tien voor tien. Um, eigenlijk rond deze tijd altijd een, uh, ook weer een Duitse plaat. Loredana. Ken je ongetwijfeld niet. Oh, uh, uh, we Geeniek. gaan dat merken. We gaan het merken. Het is heel vrolijk op dit moment in Duitsland. Niks. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich Was hast du dir gesagt, ich brech dir dein Genick, bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. wo warst du gestern Nacht schon wieder ohne mich Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Strich Was hast du dir gesagt, ich brech dir dein Genick, bitte komm mal klar, und lass mich gleich klar Tricks Ja, du meintest Du bist anders als die anderen Ich dachte, es gibt immer nur uns beide Aber was machst du da wieder Für ne Scheiße Ja, ich zähl jetzt mein Cash ganz allein hier in Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette Du rufst an, sagst hello, wei ein bisschen Geld, aber nein, für dich Gibt es hier keinen Cent Nichts ist für immer der Schmerz vergeht Rauch noch ne Kippe und lebt mein Leben Und du chillst allein im Regen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 Ik heb alles im Schrank. Bin jetzt meine eigene Bank. Braucht dein Geld niet. Mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme man. Du willst allein zijn? Oké. Okay. Willst Freiheit? Kein Problem. Maar wenn ich dan weg ben, musst du das verstehen. Nichts is für immer de Schmerz vergeht. Auch noch eine Kippe und lebt mein Leben und du schöst allein im Regen. Oh, vor gestern Nacht schon wieder ohne mich. Du hast mir auch versprochen, du lässt mich niemals im Strich. Was heißt? Nou, met genik. Dat betekent ik breek je nek als je zo door blijft gaan. Nou, dat zal je maar gebeuren, toch? Ja, nou ja, het is er niet best wat hij gedaan heeft. Nee, nou ja. Maar goed, betreft. dat was Duits. Jij bent Frans. Ja. Tenminste, jij zingt Frans. Ik zing Frans. En Nederlands. En Nederlands. En waar en, kunnen we dat binnenkort allemaal horen, Nicolette? Uh, nou, ik ben op het moment dan eerst eens bezig met een toneelstuk waar ik in meespeel... voor 3 november in de toneelschuur van Geneesjes, uh, genaamd Pier... Okay. En als je verder nog eigenlijk informatie over mij wil hebben... je kan me volgen op Instagram, op Facebook... of stuur me een mailtje naar Nicolette nicoletteknapen.gmail.com En Knapen, ik zeg het altijd verkeerd, is dus ja, K-N-A-P-E. K-N-A-P-E, ja. Prima. Ja. Hey, we gaan nu Ramses Shafi draaien, dat is ook een held van je. Oh, absoluut. Komt-ie.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 Ze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.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 Op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten: zo zijn we niet geboren. Zing het nou.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 Ramse En hoe vaak zong die dat nou? Dat niet zonder ons? Um, echt heel vaak. Ik ja. vergeet dus elke keer hoeveel er zijn. En het is echt... Als je weet hoeveel er zijn, moet je echt tellen... totdat je bij het einde bent. En je wilt ook echt precies twaalf zingen? Ja, als er twaalf ja, zijn. zijn, dan moet ik er ook precies twaalf zingen. Geen elf ja. of vijftien of negen. <laughs> Oké. Okay. Hey, het is twee uh, voor tien heel erg leuk dat je er was vandaag, ging ik echt super vond het, snel uh, voorbij. Super gezellig wel dat ik hier mocht zijn. Ja, nou je bent altijd welkom. Nou kijk. En uh, ja, weet je, we stoppen gewoon nog met uh, jouw grote favoriet Zas. en dat is Kefendra. En dan ben ik er maandag weer. En jou uh, zie ik vast nog wel weer. Absoluut. Ik kom zeker nog een keertje langs. Dank je wel. Quand que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage est l'amour mon qu'elle soit mienne ou qu'elle soit à votre ta vie nous dépasse, qu'elle rendra qu'elle rendra yo scrivo mi camino sin pensar sin pensar donde accadrà Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde